Welkom terug bij Peaceful Radio aflevering 707, uur 2. We zijn begonnen met uh, Quiet Earth van Kamal. De label New Earth Records. Tot ons gekomen via Osho.nl. En dat is ook de volgende cd. Tevens ook van Kamal. En dat, deze cd heet Oil Meditation. Veel luisterplezier van de tweede uur Peaceful Radio. Mmm. Do yeah, nah.